10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De daling op de beurzen zet ook vandaag door. De AX in Amsterdam stond kort na opening op een verlies van 1,5 procent. En dat verlies is inmiddels opgelopen tot meer dan 3 procent. Ook in Londen, Parijs en Frankfurt openden de beurzen in de min.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 Het Lolens Festival in Biddinghuizen staat vandaag stil bij het drama op Pukkelpop in België. Door het noodweer vielen daar gisteravond vijf doden en raakten tientallen mensen gewond. Het festival in Hasselt begon gisteravond en zou drie dagen duren, maar is stopgezet. De organisatie van Lolens is geschokt door de gebeurtenissen in België en besteedt er op de eerste festivaldag aandacht aan. Op Lowlands zelf verschijnt een dagkrant in de oplage van 20.000. En ook daar op de volle pagina staan we uh, stil bij de gebeurtenissen in België. En bovendien uh, bij allereerste voorstellingen in alle tenten wordt er ook even bij stilgestaan. Er zijn bands die zowel op Pukkelpop als op Lowlands op het programma stonden. Maar tot nu toe zijn er nog geen afzeggingen binnengekomen in Biddinghuizen. In een slooppand van de UvA in Amsterdam-Oost heeft korte tijd brand gewoed. Een deel van het dak stond in brand. Op het moment dat de brand uitbrak waren er alleen werklui in het pand aanwezig. Die konden alle op tijd het gebouw verlaten. De Belgische wielrenner Philippe Gilbert fietst vanaf komend seizoen voor de amerikaans Zwitserse ploeg BMC. Hij heeft een contract voor drie jaar getekend. Gilbert reed de afgelopen jaren voor Omega Pharma Lotto. Dit jaar won hij onder meer de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en een etappe in de Tour de France. DMC is de ploeg van Tour de France-winnaar Cadel Evans. Het weer is nog verwold. en in het oosten mogelijk nog wat regen. Vanmiddag alleen in het noordoosten nog kans op een bui. Verder blijft het droog. Vanuit het westen volgen opklaringen. Het wordt vandaag zo'n 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A12. Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Knopendwaterberg 2 kilometer. De A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen 7 naar Westervoort 5 kilometer... Verderop tussen Westervoort en Knopende Waterberg 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Nog een stuk verder richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 4 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Maarsberg is de linker dicht. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen. En nog een keer, en nog een keer, en dan nog eens. En je hebt managers met overtuigingskracht.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 Weet je wie er ook spreken? Ben Tigelaar en Roos Vonk. Vanavond in het NCRV-programma Altijd Wat, My 9-11. Een persoonlijke herinnering aan de aanslagen van tien jaar geleden. En in feit of fictie, de kinderopvang wordt een stuk duurder... stoppen moeders nu massaal met werken. Kijken dus, Altijd Wat, rond 9 uur, bij de NCRV op Nederland 2. Toch nog meer overtuiging nodig...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 Sven Kokkelman. Geweld tegen scheidsrechters op amateurvoetbalvelden... wordt voortaan bestraft met een mogelijk jarenlange schorsing. Ook goud is een zeepbel en kan dus uit elkaar spatten. Wat is erger, wonen in een democratisch maar gewelddadig land als Irak... of onder het juk van een kwaadaardige Assad? As you have je deal met de devil sometimes... we all have to allemaal met de devil sometimes... En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis, het is 5 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Geweld tegen voetbalscheidsrechters op amateurvelden wordt voortaan bestraft met jarenlange schorsing of zelfs met levenslange uitsluiting. De maatregel moet komend seizoen, dat overigens morgen grotendeels uh, van start gaat, uh, ingaan. En daarmee is de amateursectie van de KNVB uh, is het, het menens om ruim 600 ernstige excessen waarbij vorig jaar arbiters werden geslagen, geschopt, bespuwd en bedreigd, sterk in te dammen. Anton Binnenmars, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur bij de sectie amateurvoetbal van de KNVB. Gaat dit helpen? Dit gaat zeker helpen. Wij, zijn, uh, wij willen weer dat het gaat over het voetbal. Uh, het gaat nu te vaak over dit soort buitenspoorig geweld. Dat willen wij gewoon gaan beëindigen. Hoeveel... En wij. Hoeveel zaken van buitensporig geweld waren er het afgelopen seizoen? Het afgelopen seizoen praat je over zo'n 600 keer. Kijk, als je, het kijk, als je bekijkt in aantal wedstrijden, dan valt dat wel mee. In die zin dat je zegt, wij organiseren 32.000 wedstrijden per week einde. Zo'n 600.000 wedstrijden per jaar. Maar elke molestatie is er één te veel. Wij vinden dat, het, dat wij dat een halt moeten toeroepen. Wanneer is iets in jullie ogen een molestatie? Wanneer je op. Uh, spraakjes van fysiek geweld, ernstig fysiek geweld... dan zeggen wij dat, dat, dat gaat gewoon de grens, dat gaat de grens over. Ik wil mij trouwens niet mengen in, in, in de strafmaat als, als zodanig. Uh, wij, wij zeggen van, je blijft met je handen af van die scheidsrechten. Simpel gezegd. Klaar uit. Ja, klaar, klaar uit. Ja. En 600, 600 gevallen van geweld het afgelopen jaar? Of waren dat ook scheldpartijen? Of is het fysiek geweld? Het is met name fysiek geweld, maar ook, ook wel verbaal geweld. Ernstig verbaal geweld scharen wij ook onder een excess. Ja. ja. En excessen, daarvan zeggen wij... dan gaan we sneller straffen, gaan ze mondeling behandelen... Ja. en we gaan de strafmaat maximeren. Ja. Er, kun, er kan sprake zijn van verzachtende omstandigheden. Dan moet de speler dan maar omgekeerde bewijslast. Heet dat dan zo mooi? Wat, wat kan een verzachtende omstandigheid zijn... als je een scheidsrechter in elkaar slaat? Wat mij betreft, als ik, ik ga er niet over, maar ik zou zeggen heel weinig. Want je blijft gewoon met je handen af van die scheidsrechter. Ja. Lijkt mij ook, eerlijk gezegd. Simpel. Maar dit roepen jullie al jaren. Niet deze maatregelen, nee. maar wel jullie proberen dat geweld... tegen die scheidsrechters al jarenlang in te dammen. Want ja. het is ieder jaar weer feest, zal ik ja. maar zeggen, op die velden. Uh, dit is ons ongeveer de meest scherpe maatregel die je kunt nemen. Ja. Als je met je vingers aan een scheidsrechter komt... dan kom je voorlopig of zelfs misschien wel nooit meer... binnen de lijnen van het veld te staan. Klopt. We hebben natuurlijk... Heel wat jaren besteden wij hier aandacht aan. Ook ja. in, in, in preventieve zin. Ja. Dat, is, dat is belangrijk. Dus preventie vergeten wij niet. Gaan we ook volop mee door. Maar om nu echt paal en perk te stellen aan, aan dit soort uh, geweld... hebben wij gezegd, daar willen we een eind aan brengen. En we, is verenigingen... Spelers, scheidsrichters, bestuursleden... iedereen staat hierachter. Ja. Dus een breed draagvlak. Ja. Dan zullen wij als KNVB ook daar uh, streng... maar rechtvaardig mee omgaan. Ja. En paal en perk stellen aan. Lik aan... op stuk heet dat tegenwoordig. Heet dat, ja. Meteen aanpakken. Ja. En een speler die het dus doet... Ja. die ervaart meteen de consequentie. Volgende ja. wedstrijd staat hij niet meer in het veld. Ja. En als zo nodig een voorlopige schorsing in afwachting van, van, van de uitspraak. Ja, ja. En hoe lang duurt zo'n uitspraak dan nou gemiddeld? Binnen 14 dagen. Ja, dus dat is echt snel. Snel, echt snel. snel recht zal ja. ik maar zeggen, ik ook in het excessen. amateurvoetbal. Ja, ja. ja. goed. Uh, Pim van der Hal, goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent scheidsrechter in het amateurvoetbal. Bent ja. u wel eens gemolesteerd? Ja. Uh, eind 2008 heb ik een molestatie meegemaakt. Wat overkwam u? Uh, ik werd van achteren neergeslagen en ben bewusteloos geraakt en toen al verder uh, geslagen. En. Uh, ja, dat was de einde wedstrijd. Dat lijkt me. Ja. Voor u in ieder geval, maar ook voor de wedstrijd zelf natuurlijk. Ja, ja ik ben daarna. Ik ben in het ziekenhuis beland. Ja. En, uh, uh, ja, Dat was een hele vervelende ervaring. Maar waarom deden ze dat? En wie deed het? Nou, het was een eenling. Het was in een derby. Maar uh, het was beslist één uh, iemand uh, die eruit sprong. Uh, die was niet eens met de beslissing van mij. Uh, een tweede gele kaart. En ik heb hem helaas niet aanzien komen. En heeft hij mij van achteren neergeslagen. Die sloeg u knock-out? Ja. Enige keer dat u dit heeft meegemaakt? Ja, op deze, ja, gelukkig wel, ja. ja. Ik kom zelf ook wel eens langs amateurvoetbalvelden, zal ik maar zeggen. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat scheidsrechters... echt hun kleedkamer uit moeten vluchten... en uh, letterlijk worden achtervolgd door uh, horde supporters. Waar waarom doet u dit eigenlijk nog? Ja, dat, dat, dat is een vraag die, die vaker gesteld wordt. En die, en die vragen moeten niet meer gesteld worden. Want uh, het is gewoon een hele leuke hobby. Voetbal is de grootste sport. Uh, het is leuk om uh, daar als scheidsrechter in, in rond te gaan. Maar natuurlijk niet als dit soort uh, excessen gebeuren. Nee. Maar gelukkig zijn het wel de uitzonderingen. Maar, maar ze moeten uitgebannen worden. Want het is gewoon niet, dat is niet op te brengen natuurlijk. Voelt u zich veiliger met deze maatregelen achter u? Uh, ik ben heel blij. En ik herken in, in, in, in de maatregelen dat de KNVB echt het menens is om je wat aan te doen. Ja. En uh, ik, ik, ik denk dat het gaat helpen. Uh, natuurlijk moeten we ook met z'n allen eraan bijdragen. Hè? De, de, wat al gezegd werd, de, de spelers, de vereniging, de besturen... de scheidsrechters, we moeten met z'n allen dit niet willen. Nee. En als we het samen... dat dat daarvoor staan, en met deze maatregelen als extra hulp... dan denk ik dat we dit soort dingen kunnen uitbannen. De boodschap moet zijn, degene die onze sport vervuilt... moet vooral gauw wat anders gaan doen, maar niet uh, meer op die voetbalvelden komen. Nee. Goed, um, nou ziet u eruit als een heel redelijk aardig uh, en gezellig mens. Maar je hebt er ook bij scheidsrechters in het amateurvoetbal... Die zijn zo verschrikkelijk irritant in dat veld, of niet? Uh, als, als u dat zegt, dan uh, zal het vaak zijn omdat u niet begrijpt waarom ze wat doen. Uh, spelregelkennis is ook een, uh, een ding wat verbeterd kan worden. Ja. En dan zult u begrijpen maar waarom... ook. Hoe vaak heb uh, je niet langs de lijn om ja. je thuis zeker niks te vertellen? Ja, natuurlijk. En, maar ook, ook ik, de gezellige man, moet dat aanhoren. En, uh, maar goed, dat vind ik nog vriendelijke verwijzingen. Ja. Hebt u thuis iets te vertellen trouwens? Eh, uh, <laughs> 50 procent. Oké. <Okay. laughs> Goed, de vraag is of dit ook een ander probleem gaat oplossen... meneer Binnenmars, namelijk een tekort aan scheidsrechten... in het amateurvoetbal. Ik denk dat het een bijdrage kan, kan leveren. Zeker. Uh, we hebben wel een enorme toestroom trouwens, aan, aan, aan jeugdigen die de opleiding als scheidsrechter volgen. Dus dat, dat neemt erg toe. We hebben de afgelopen seizoen heel veel cursussen gedraaid. Hopelijk blijven ze ook actief uh, op de velden, vanzelfsprekend. Het draagt bij tot spelregelkennis, zoals net ook al gezegd. Het is belangrijk dat, ja. dat voetballers ook de, de spelregels kennen. Lijkt mij ja. En even terugkomen op de eerdere vraag die, die jij net stelde. Van hoe een scheidsrechter zich ook uh, gedraagt, die wordt achterlijk zich goed te gedragen. Ja. Dan nog als speler, ga je, doe je gewoon je eigen spel en uh, gedraag je ordentelijk, lijkt mij. Ja, uiteraard. Maar goed, doel, spelers zijn ook fanatiek die willen ja, winnen. Dat mag. En als er dan zo'n irritante man in het zwart rondloopt, ja. die, uh, uh, die zich heel erg laat gelden, wat ook wel eens Tij gebeurt. Sportiviteit is winnen en verliezen. Ja. Dus je moet ook kunnen incasseren. Dus ja. ik ben erg voorstander dat iedereen die op het veld uh, uh, rondloopt, ja. uh, is er nou de scheidsrechter, de trainer, de speler, het ja. publiek, het gaat om het prachtige voetbal. Ja. En daar draait het om. En iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid daar goed in kennen. Uh, ondanks alle kritische vragen, geen enkele vorm van geweld goed praten hoor. Want het, nee. je hoort gewoon je handen thuis. te klaar uit. Wanneer is uw eerste wedstrijd? Uh, ik heb al een bekerwedstrijd gefloten en de volgende is uh, dinsdag. Dit weekend hoef ik nog niet uh, een officiële wedstrijd te fluiten. En wanneer gaat u kijken? Ik ga uh, aanstaande weekend alweer kijken. En bovendien, als je de scheidsrechter wilt aanraken, doe je dat aan het eind van de wedstrijd. Dan geef je hem een hand. Ja. En dan bedank je hem voor een goede wedstrijd. Juist, goed. En dat moet weer terug binnen de lijnen van de Nederlandse uh, amateurvoetbalvelden. Uh, nog één vraag tot slot. Hoeveel schijnsrechters hebt u nog nodig? We hebben er, uh, als je kijkt per week naar 32 wedstrijden, dan zou je er eigenlijk 32.000 nodig hebben. En we hebben er nu 20.000. Dus optelsom 12.000. 12.000. Goed. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Bij de KNVB. Dat lijkt mij ook. Tomme vraag. Helder antwoord. Ja. Hartelijk dank voor uw komst. Geen dan. dank. u wel. En ik voel uh. het als het ware omhoog komen. En.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 Ja, de situatie in Syrië, dames en heren, beheerst natuurlijk dagelijks het wereldnieuws. Maar ook voor het gewelddadige optreden van het Syrische leger leefde de bevolking al in angst. De gevangenissen in Syrië zitten vol met tegenstanders van het bewind van president Assad. Roy Herkens en Bernard Bouwman reisden eerder door Syrië vlak voordat de chaos daar uitbrak.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 We benaderen de echtgenoten van Boony, een bekende mensenrechtenadvocaat. Hallo, merhaba. Merhaba, meneer. Hoe ben We hebben een bepaalde... We hebben een bepaalde verantwoorden met een bepaalde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 Bijdrage was dat van Roy Hirkens en Bernard Bouwman. Eerder uitgezonden, ze waren in Syrië... voordat uh, president Assad zijn militaire apparaat afstuurde op de demonstranten. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Test, test. Vijf jonge radiomakers. Ik was plak. het is zweter. Eén kans. en Een beetje uitgescholden voor dikke koel. En um, wat deed u dan? Zijn het blijvertjes? <laughs> Waarom niet? Oordeel zelf. Wij hebben nu misschien wel wat te vroege piept. Volgende week in Goedemorgen Nederland, de masterclass. Was dat het? Dit is het. Oké. Okay. <laughs> Nieuw op de radio dus, de masterclass. U kunt het uh, beluisteren volgende week. Zo rond uh, tien over tien op deze zender bij Goedemorgen Nederland. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen goedemorgennederland. Straks, goud is minder veilig dan beleggers geloven. Ook die zeepbel kan namelijk uit elkaar spatten. Eerste Tochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Waarom heb ik toch zo'n hekel aan kringloopwinkels? Dat zijn toch prima instellingen die ervoor zorgen dat allerlei spullen niet voortijdig weggegooid worden? Of, zoals de branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, ja die bestaat echt, het officieel uitdrukt, wij zijn de schakel tussen gebruik en hergebruik. Bovendien zijn deze zaken een geschenk uit de hemel voor mensen die niet zo goed in de slappe was zitten en voor mensen die om principiële redenen dingen kopen die nog veel te goed zijn voor de vuilnisbak. Op allerlei fronten dus goed. Voor het milieu, de portemonnee en het indammen van overdadige koopzucht. Kortom, de kringloopwinkel deugt. En zo denken heel veel mensen er blijkbaar over... want er zijn inmiddels zo'n 600 van deze winkels in Nederland... plus een nationale kringloopdag op 1 oktober. Mijn man is zo'n liefhebber. Voor hem geen groter plezier dan in zulke winkels rond te struinen. Hij zoekt en vindt, en namelijk vaak oude bladmuziek en bijzondere LP's. Ik ga nooit met hem mee op die strooptochten, want als ik iets een zelfmoordplek vind, is het de kringloopwinkel. Dat komt, ik ben geen verzamelaar en dus niet op zoek naar iets speciaals. En daardoor blijf ik steken bij het oude serviesgoed, de groene pluche driezitsbank en de rekken met tweedehands de Lenka jurken. Voor mijn geestesoog zie ik de vereenzaamde oude vrouwen... die tot voor kort uit deze kopjes dronken... op die bank zaten en in die jurken rondliepen. En die nu dood zijn na een vreugdeloos leven. En daar wordt de mens niet vrolijk van. Onlangs las ik in de krant dat het niet goed gaat met de kringloopwinkels. Ze krijgen minder aanvoer, want vanwege de recessie... blijven mensen gewoon op hun oude bank zitten... en dragen ze hun kleren een seizoen langer dan vroeger. Dus luiden de kringloopwinkels de noodklok. Maar toch kan ik, ook als niet kopen, misschien wel iets voor ze betekenen. Want ik heb wel erg veel oude spullen. En die wil ik best graag kwijt. Zij Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek. It's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 Stark, do for love. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. De economische onzekerheid blijft de prijs van goud opdrijven. Een troy ounce, door al zei het al in het nieuwsoverzicht, gelijk aan 31,1 gram, kost vandaag 1300 euro. Dat is een nieuw record voor het edelmetaal en goud lijkt de enige veilige haven in de financiële storm. Maar let op, waakzaamheid is geboden. Jan de Koning, belegger in grondstoffen, goedemorgen. Goedemorgen. Want is goud ook een zeebellen die uit elkaar kan spatten? Nou, technisch gezien wel. Kijk, goud dat keert geen rente uit, hè, zoals een spaarrekening. Je krijgt ook geen dividend, zoals bij een aandelenbelegging. Het enige waar je hoe je met goud geld kan verdienen, is dat je wanneer je iemand anders kan vinden. die jouw goudgrammetjes of je kilo's wil overnemen tegen een hogere prijs. Ja. En die feite noemen beleggers dat een speculatieve belegging. En dat kan uitgroeien tot een zeebel. Dus het is geen hele 100% zekere belegging? Zeker niet. Kijk, goud beweegt altijd wel goed mee met de prijs van inflatie. Dus als er een hoge maat van inflatie is of veel onzekerheid op de financiële markt, omdat mensen weinig vertrouwen hebben in het financiële stelsel. Kijk, dan doet goud het altijd goed. Maar ja. zodra overheden goed ingrijpen en uh, een economie wordt weer uh, gereanimeerd, mensen krijgen het vertrouwen weer terug. Ja, dan daalt goud weer in waarde. Dus mensen moeten zich daar wel van bewust zijn. Heeft goud het niveau van een speculatieve bobbel al bereikt? Ik denk nog niet dat we aan het hoogtepunt zijn van die bubbel. Ik denk wel dat we nu een fase aan het ingaan zijn, zeg maar sinds de afgelopen drie maanden. Mijn goud steeds sterker aan het stijgen is. En dat er we wel langzaam wel de contouren van een bubbel, echte zeebel euh, zichtbaar worden. Ja. Daar ligt een kritisch rapport van de Amerikaanse bank Wells Fargo. En dat waarschuwt beleggers voor hun troetelkentje van de laatste maanden, dat goud dus. En het ja. advies is, doe het niet of doe het met mate. Ja. Nou, dat is een heel goed advies. Kijk, van, uh, als ik er wel mag zeggen, zou ik zeggen, nou doe het met mate. Je kan het zeker doen. Er valt wat voor goud te zeggen, zeker in deze tijden. De Amerikaanse overheid die, die zit behoorlijk met de vingers aan de drukpers. Geld wordt bijgedrukt in Amerika, maar ook in Europa zijn we behoorlijk uh, speculatief bezig met de balans van de ECB. Dus de waarde van geld staat eigenlijk per discussie. Mensen beginnen dat vertrouwen te verliezen. Ja. En dan is een belegging in goud, ja, dat is toch een, een best wel veilige haven. Ondanks dat het wat speculatieve trekken kan vertonen, ja. kan je goud gewoon eigenlijk zien als een alternatief... voor zeg maar, je geld aanhouden op een spaarrekening in euro's. Ja, nou voort die bank, die Amerikaanse bank, Wells Fargo, dus een aantal argumenten aan. Ja. Um, die wou ik even met u langslopen, kijken of ze oh, waar goed. zijn of niet. De ja, goudprijs, klopt, goudprijs kan erg wisselend zijn. In 2008 verloor goud tijdelijk 30% van zijn waarde, waar of niet waar? Ja, dat klopt. Ja. Als je niet verkoopt levert goud geen geld op, anders dan aandelen, dan krijg je dividend op of obligaties, krijg je rente of, uh, en, en bij vastgoed kun je huur vangen. Ja, dat klopt, daar hebben ze ook gelijk in. Dus, dus je hebt het, maar je krijgt er, altijd, zolang je het in bezit hebt, niks voor terug. Je krijgt er helemaal niks voor terug. Sterker nog, soms moet je er zelfs nog wat voor betalen als je het fysiek in een kluis legt. Hè. Dan moet je huur voor die kluis betalen. Ja. Maar je moet gewoon een gek vinden die een hogere prijs voor je goud wil betalen. Dus speculeren. Juist. Op de lange termijn blijkt goud, ook gecorrigeerd voor de inflatie, niet rendabeler dan aandelen, zegt deze bank. Dat klopt. Goud is alleen aantrekkelijk in periodes wanneer de waarde van geld per discussie staat. Dan doet goud het goed en dat zien we sinds 2000. Goud biedt geen substantiële economische meerwaarde. Anders dan andere grondstoffen kan je van goud niet veel maken. Behalve sieraden natuurlijk dan. En je kan het vooral ook niet eten. Ja, dat lijkt me... Ja, <laughs> <Ja, dat laughs> Hoef ik nu te vragen of dat waar is of niet. Er, er is pas sprake van de beleggingsbubbel als de particuliere belegger echt massaal instapt. Ook als je de taxichauffeur eh, zo bereid kunt vinden om in goud te betalen. Ja, dat klopt. Kijk, goud heeft, wijn, heeft wel een bepaalde industriële toepassing, ook al in de tandartsindustrie wordt het gebruikt. Ja. Uh, maar in feite is het gewoon echt puur op dit moment, gewoon een investering die een zebel is. Hebben we de toppunt van de zebel bereikt? Nee, want dan zie je gewoon dat het goud elke dag onderwerp van discussie is in uw programma. Maar ook in het journaal worden elke dag de goudkoers genoemd. Banken komen massaal met goudbeleggingsfondsen en iedereen die wil in goud beleggen, Elk, de krant schrijft er elke dag over. En inderdaad, dan praat de taxichauffeur over niets anders dan goud en dan moet hij wegwezen... Maar dan staat er dus schouder waarschijnlijk enkele duizenden euro's of dollars voor. Uh, en zover is het denk ik nog niet. Dus ik denk dat het beste wat je met goud kan doen ja. is de, als investering in je relatie door aan je partner gewoon te geven. Als leuke belegging. Goed. Jan de Koning, belegger in grondstoffen. Ik dank u wel en blijf luisteren. Want het goud zit wel degelijk in het nieuws over zich, denk ik, zometeen. Ah, hartstikke nee het, oh, nee, nee, nee, het is eruit. Het, is eruit. <laughs> het gaat de goede kant op. Door al so. hij Zit al <laughs> hier aan tafel. En die gaat u uh, zometeen de hoofdpunten van het nieuws uh, geven. Maar uh, eerst gaan we schakelen met de bus van Premtime, Ebro Uwe. Goedemorgen, waar ben je? Goedemorgen, we zijn in Breda. En Sven, we zijn sinds gisteren met 7 miljard mensen op de aarde. Ik krijg daar een redelijk claustrofobisch gevoel bij. En afgezien daarvan, dat is een groot aantal. En niet heel veel meer kan de aarde hebben. En we gaan het erover hebben hoe we die overbevolking kunnen gaan oplossen. Of er überhaupt een oplossing voor is. En dat doen we na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben zelfmoordterroristen... het kantoor van een Britse culturele organisatie bestormd. Het pand zou nu worden bezet door zwaanbewapende mannen. Bij de bestorming zijn zeker acht mensen omgekomen. De verantwoordelijkheid is intussen opgeheist door de Taliban. Het Lolens Festival in Biddinghuizen staat vandaag stil bij het drama op Pukkelpop in België. Door noodweer vielen daar gisteravond vijf doden, raakten 140 mensen gewond. Onder de gewonden zijn zes Nederlanders. De aard van hun verwondingen is niet bekend. Op Lolens wordt vanmiddag, als het begint, in alle tenten kort stilgestaan bij de slachtoffers. En ook besteedt de festivalkrant aandacht aan het drama. Koningin Beatrix heeft gisteren een kleine operatie ondergaan. Ze is geopereerd aan staar aan haar rechteroog. Dat was een korte polyklinische ingreep. Daarna is de koningin... Naar huis gegaan. En de Belgische wielrenner Philippe Gilbert, fiets vanaf komend seizoen voor de Amerikaans-Zwitserse ploeg BMC, heeft een contract voor drie jaar getekend. Gilbert reed de afgelopen jaren voor Omega Pharma Lotto. Dit jaar won hij onder meer de Amstel Goldrace, Luik-Bastenaken-Luik en een etappe in de Tour de France. Dat zijn de hoofdpunten. Aan BB verkeersinformatie. Er staan files op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Afrit Beek en 7 naar 2 kilometer. Verderop tussen duiven en Knoopend Waterberg, 5 kilometer. Op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en het knopend Velperbroek, 2 kilometer. In de N262 Borselen richting Gent is de Westerschelde tunnel dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Ebro Oemar. Ja, tuurlijk. Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Ebro Oemar en we zijn vandaag met de Prembus in Breda. Vanuit deze stad gaan we het hebben over de overbevolking. Niet alleen Nederland is vol, de hele wereld is vol. We zijn sinds gisteren met 7 miljard mensen. En Apple doet er alles aan om ons allemaal aan de iPhone en de iPad te krijgen. Milieufrieks doen er alles aan om ons aan gekeurmerkte duurzaam getilde vis en vlees te krijgen. En tegelijkertijd doen General Motors en Daimler alles aan om ons in de auto's te krijgen. Je hoeft geen kerngeleerde te zijn om te bedenken dat dat dus niet kan. Ja, het kan wel, maar niet met z'n 7 miljarden. Dus als we door willen gaan met consumeren, zit er maar één ding op: accepteren dat de mens de allergrootste vervuiler ter wereld is. En dat we daar wat aan moeten doen bij de kern. De stelling van vandaag is: de wereldpopulatie moet wat uitgedund worden. Alleen drastische geboortebeperking kan ons nog redden. De spelregels van onze Maoïstisch-fatalistische uitzending blijven onveranderd. U kunt met ons meepraten en doet u dat vooral. Door te bellen met 0800-1121, mede naar premtime at, uh, of twitteren naar apenstaartje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. It's We staan hier op het stationsplein van Breda. en Het is hier uh, redelijk druk en iedereen haast zich naar de bus en de trein... En we hebben toch even twee mensen bereid gevonden om een reactie te geven op onze stelling. De wereldpopulatie moet wat uitgedund worden, alleen een drastische geboortebeperking kan ons nog redden. Goedemorgen, we zijn met z'n zeven miljarden. Hoe eng is dat? Ja, als je het zo zegt, dan klinkt natuurlijk wel heel veel. Ja, denk je er wel eens over na? Uh, nee, nee. Denk jij er wel eens over na? Ik denk er heel diep over na. En uh, vind je het prettig of vind je het vervelend? Ik vind het niet onprettig. Ja, ik denk dat het niet populatieprobleem is, maar over consumptie. En dat als we inderdaad allemaal op dit, uh, allemaal een iPhone, iPad, twee telefoons, uh, fietsen gaan gebruiken. Hele... En dat willen we. En dat willen we. En de hele wereld doet dat. Dan hebben we nog drie tot vijf planeten nodig. Alleen doen we het allemaal een beetje minder, dan is er meer dan genoeg ruimte voor 7 miljard mensen. Ja, en wie moet er dan wat minderen? Ik ga niet minderen hoor. <laughs> Ook jij moet minderen. Ik ga niet minderen. <laughs> Ja, we zullen er allemaal aan moeten. Denk jij er wel eens over na, dat je zou moeten minderen... en dat anders de planeet het niet aan kan? Nou, ik denk wel eens over na, alleen je doet het uiteindelijk niet. En dat is juist het probleem. En waarom doe je het niet, denk je? Omdat niemand het doet. Je moet eigenlijk bij jezelf beginnen. Maar toch is het uh, te makkelijk om met alles mee te gaan. Dus het is eigenlijk ook te makkelijk om met het milieu mee te gaan? Oh ja, om alles, om alles uh, te kopen en, uh, en maar te blijven gebruiken en te doen... Jij denkt er anders over, geloof ik. Ga jij uh, minder? Heb jij geen iPad dan? Ik heb geen iPad. Daar geloof ik niks van. <lacht> <lacht> en een iPhone. <lacht> en drie fietsen. Nee, maar goed. De vraag is, worden we van al deze spullen die we kopen, worden we daar gelukkiger van? Het gaat niet om spullen, het gaat om mensen. We hebben gewoon te veel mensen. Ik denk dat al die mensen te veel spullen hebben. Dat dat het probleem is. Ik denk dat we te veel mensen hebben. Wat denk jij? Ja, dat geloof ik ook wel. Ga jij minder? Wil jij kinderen? Uh, later wel, ja. Denk je niet, we zijn al met z'n 7 miljard, dat is genoeg? Uh, nee. Denk jij, hoe denk jij dat nou over? Ik bedoel, wel of geen kinderen? Uh, we moeten wel kinderen krijgen. Die hebben allemaal spullen nodig: een iPad. Nee, die hebben al die spullen niet nodig. Wij denken dat we die spullen nodig hebben, maar we worden er niet gelukkiger van. Als we nou leren met onze sociale relaties en daar ons geluk uit halen... en geen spullen meer kopen, hoeven we minder te werken, hebben we meer vrije tijd... dan worden we allemaal veel gelukkiger. Ik word heel gelukkig van mijn iPad en iPhone. Dan kan ik al die sociale relaties mee onderhouden. Ja, maar vanuit je, vanuit je bureaustoel, Ebru, hey dan zit je daar in je eentje achter je iPhone je iPad en dat. Nou, dat ja, ik ben een beetje... uit. <laughs> ik ben een beetje claustrofobisch. Ik dank jullie wel um, voor uh, jullie bijdrage. Ik denk niet dat we eruit gaan komen. Ik ga zo meteen verder uh, in de bus met mijn gasten. Maar nu eerst uh, gaan we naar de muziek, de woorden van een ander... Ja, yeah, all that you want is another baby, ace of base. Onze stelling van vandaag is... de wereldpopulatie moet wat uitgedund worden. Alleen drastische geboortebeperking kan ons nog redden. U kunt hierover met ons meepraten... door te bellen met 0800-1121... door te mailen naar NTR.nl of te twitteren naar Radio 1 Ik heb al een paar tweets en mails. En um, ik wil eerst even met één mailtje beginnen... En dat is, als je mond van de heer Leppens... als je mondiaal iets, aan, iets hieraan wil doen... krijg je dan ook van die Chinese acties. Bij meer dan één of twee kinderen. Wordt de derde weggehaald? Is er verplichte castratie? Krijgen we een extra soort geheime dienst die dat mag opsporen? Alsof het net niets kost. Of wil je maximum zetten op de kinderbijslag... alleen vergoeding bij één of twee kinderen max? Meneer of mevrouw Leppens is erg benieuwd naar de reactie. Ik heb in mijn bus Paul Gerbrand, historicus en voorzitter van de Club van 10 Miljoen. Jelle de Jong, directeur van het IVN, natuur- en milieueducatie. En um, Marco Visser, journalist, werkend aan een boek over overbevolking... dat het vooral geen probleem is. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ik wil even beginnen met Paul Gerbrands, de voorzitter van de Club van 10 Miljoen. Wat is dat? Wij zijn een stichting die de mensen erop willen wijzen... dat het de verkeerde kant op gaat met zoveel mensen in Nederland... en met zoveel mensen in de wereld. We hebben... In de laatste 100 jaar, 150 jaar, is de wereld qua bevolkingsaantal gegroeid van minder dan een miljard naar nu 7 miljard. Dat is idioot snel in vergelijking tot al die miljoenen jaren daarvoor. Wij leven in een bijzondere vreemde situatie, een noodsituatie. We hebben het nu allemaal over een economische Wachtte, crisis. U zegt uh, we leven in een noodsituatie? Een noodsituatie. We zijn te snel gegroeid van 1 naar 7 miljard. Dat is in 150 jaar gebeurd. Maar ik leid er nog steeds niet onder, moet ik eerlijk zeggen. Uh, nou, ik denk dat er heel erg veel mensen nu al onder lijden door voedselgebrek. Men uh, vecht elkaar het kot al uit om water, Waar om dan? olie. Nou ja, kijk je maar naar Afrika, kijk je maar naar de olieoorlogen. Er is een tekort aan alles. En uh, ik denk dat de mensen elkaar straks uh, zullen bestrijden... om de laatste hardhouten vensters te kunnen krijgen. Nou, je hebt ook nog kunststof, denk ik dan. Ja, en die kunststof die moeten we dus weer maken van afval en van andere spullen. Maar ik denk dat wij in een noodsituatie leven alleen realiseren wij ons dat niet. We hebben het nu voortdurend over een economische crisis. Maar de grondslag, de oorzaak wat er achter ligt, ook achter deze economische crisis, is het grote aantal mensen dat steeds meer, meer spullen wil. En alles wordt dus duurder. Wat ik oh, niet zo goed, goed zo. snap, is de, uw club heet uh, Club van 10 miljoen. We zijn met z'n uh, ruim 16 miljoen. En de club bestaat al 10 jaar. Um, want gaat het niet zo goed met de club, denk ik? Nou, als de we de steeds gaat, maar uh, groeien. Met de club gaat het heel goed. Wij hebben. Uh... Heel veel belangstelling. We hebben een prachtige site die goed wordt bekeken. Maar wie trekt zich er wat van aan? Uh, ik denk dat weinig mensen zich daarvan aantrekken. Maar het probleem is dat er hier op dit onderwerp ook heel lang een taboe heeft geweest. Je mocht er niet over praten. Laat staan dat je er op school uh, over mocht praten of op universiteit. Heel veel technische studenten denken dat ze alle problemen, inclusief dit probleem, met hun technische middelen wel op kunnen lossen. Maar dit mailtje van meneer Leppens zegt ook van hoe ga je dat controleren, één, twee of drie kinderen? Hoe ga je dat beperken en wie heeft het recht op kinderen en wie niet? Ik denk... Want de discussie die ik altijd voer als kinderloze is, uh, je hebt geen kinderen nodig. En wie ben jij krijg je dan te horen om te bepalen dat anderen geen kinderen mogen krijgen? Ik, zou, ik wil vooropstellen dat ik absoluut niet wil dat er een beleid komt met straf en met sancties. Ik vind dat er een discussie moet komen in Nederland, een parlementaire discussie. En dat er dus een sociaal beleid moet worden uitgestippeld. Uh, waarin dit mogelijk is, zodat de ene vrouw misschien drie kinderen kan krijgen en de andere vrouw nul. Met een gemiddelde van één. Ik denk als we dat niet gaan doen... En wie, wie bepaalt welke vrouw er drie mag krijgen en wie niet? Ja. Iedereen heeft toch het recht ik denk, op kinderen? Ja, wordt het dan recht geroepen. op kinderen. Maar uh, als het aquarium vol is, dan kun je er voedsel in blijven gooien. Op een gegeven moment wordt het water zo vuil... dat het, dat het bijna onmogelijk wordt om die kinderen wow. nog te voeden. En dan we wel het schip keren. En dan is de vraag, als wij dan straks oorlogen krijgen... en elkaar gaan uitmoorden, of dat dan de oplossing is... om het probleem van de overbevolking op te lossen. Ik vind, dat je, ik vind het ethisch verantwoord als je een stap... Als je dat een stap voor bent. Marco Visser. Overbevolking is geen probleem, stel jij. Maar als je dit zo hoort, al die vis in het aquarium. dat wordt gewoon overvol. Nee, wat meneer Gerbrands uh, zegt. is een heel uh, bekend sentiment van mensen. Uh, er is een filosoof geweest die zei. we zijn een enorme last voor uh, deze aarde. en er kunnen er absoluut niet meer bij. Dat was Tertullius. en die zei dat zo rond het jaar 200 voor Christus. Toen er de hele wereld uh, geloof ik minder mensen waren dan in, uh, in Europa nu. Het is een heel bekend, bekende denkfout die mensen maken. Ze kijken om zich heen, ze zien problemen. En ze denken, oh ja, als er nog meer mensen bij komen, dan worden die problemen alleen maar erger. Ja, maar, maar wat laat zij vergeten... Laat even ruimte is dat... nee, eventjes, als je naar ruimte kijkt, de aarde heeft een bepaald oppervlak. Daar kun je maar op een bepaald oppervlak mensen hebben. Op een gegeven moment is het wel te vol. Er nou, is een leuk rekensommetje gemaakt. Alle mensen in de wereld zouden in een vrijstaand huis kunnen leven. een vrijstaand gezinshuis in de staat Texas. Nou, niemand wil in Texas wonen. Maar even voor het idee, er blijft nog een hoop aarde over als je al die mensen bij elkaar zou zetten. Maar wat het punt hier is, is dat um, mensen worden nu gezien als uh, probleemveroorzakers... als vervuilers, als consumenten. Maar we vergeten dat mensen ook probleemoplossers zijn. Wij zijn ook scheppers, wij produceren. En de natuurlijke grenzen waar iedereen zo bang is dat we tegenaan lopen... die zijn niet natuurlijk, die zijn sociaal van aard. Wij, um, zodra er schaarste is van grondstoffen, en die zijn er natuurlijk... Worden mensen creatief, niet de doemdenkers natuurlijk... maar de, de ingenieurs, de wetenschappers, investeerders, ondernemers... die zien mogelijkheden. En wat er dus gebeurt is, als er grondstoffen schaarste uh, opeens uh, opdoemt... mensen gaan op zoek naar meer daarvan, want daar is een markt voor. En die vinden we altijd, en anders vinden we alternatieven. Meneer De Jong, er is eigenlijk helemaal geen probleem voor overbevolking... want het lost zich allemaal vanzelf op. Er zijn techneuten en uh, die weten de natuur zo aan te passen... paar grondstoffen, dat we eigenlijk helemaal geen probleem hebben. Ja, dat is een, een, een opvatting. Maar uh, in de afgelopen 30 jaar is ongeveer een derde... van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde verdwenen. Uh, en er zijn steeds meer mensen bijgekomen, dus wat is het probleem? Elke minuut verdwijnen 2000 bomen. Alleen, en we weten dat niet in Nederland, want we leven hier toch een beetje in het paradijs op aarde. We hebben het eigenlijk ja. allemaal goed voor elkaar, met lucht, water... zelfs met natuur, met vrijheid van meningsuiting... met de positie we leven in een prachtig land. En uh, ja, voor ons, zeker vanuit IVN, die staat van natuur- en milieu-educatie... is het ongelooflijk belangrijk dat mensen, jongeren, kinderen... weten van deze problematiek, dat ze daar op scholen in worden meegenomen... dat ze door onze vrijwilligers mee de natuur in worden genomen... dat mensen gaan beseffen, oei... De natuur is heel mooi, maar ook heel kwetsbaar. En het hangt allemaal met elkaar samen. Maar het is allemaal oorzaak en gevolg. Jullie hebben het over het gevolg. Dan denk ik van, de oorzaak van die milieuvervuiling is de mens. Dus moeten we niet gewoon promoten dat er wat minder mensen op de aarde komen? Ja, ik denk dat het goed is om dat te promoten. Maar ik, ik, ik weet niet of het heel veel effect heeft. Ik geloof, wij geloven ongelooflijk in de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Ja, maar er we... worden heel veel kinderen geboren bij incompetente ouders... En uh, ouders zonder geld, die niet eens weten hoe die kinderen um, uh, kunnen groeien en hoe ze die moeten opvoeden. Dus nou ja, misschien is het echt wel een manier om uh, mensen duidelijk te maken dat ze geen kinderen moeten krijgen. Ja, maar uh, wij geloven ook dat je met educatie meer kan doen. Alleen duidelijk maken dat er minder kinderen zouden moeten komen. Je kan ook die ouders helpen om de kinderen wel goed op te voeden. En je kan de kinderen leren hoe ze zich verantwoordelijk uh, kunnen gedragen. En ik ben het wel uh, met de heer Gerbrands eens... dat uiteindelijk gaat het ook om de voetafdruk die je met elkaar maakt. Het beslag wat je legt op, op schaarse hulpbronnen. En als we met elkaar dat een beetje verstandiger... en geholpen door de, door de technologie ook een beetje slimmer kunnen doen... Uh, dan komen we een heel eind. En vergeet niet, als het welvaartsniveau stijgt van mensen, daalt het aantal kinderen. Als we nou met elkaar het een klein beetje eerlijker kunnen verdelen wereldwijd... lost het probleem misschien zichzelf op. Ik heb hier een tweet van Mikkel. Ge geboortebeperking zou goed zijn. Preventief opgelegde sterilisatie zou moeten kunnen. Ja, preventief opgelegde sterilisatie. Ik ben blij dat er nog mensen zijn die er net zo over denken als ik. Ik heb er hier nog eentje. Het lijkt mij verstandig om het krijgen van kinderen te ontmoedigen... door de kinderbijslag af te schaffen. En met dit geld mensen te belonen die ervoor kiezen om kinderloos te blijven. Er zitten te weinig goede mensen in de politiek, dat merk ik al. Dit zal niet gebeuren omdat mensen juist gestimuleerd worden... om nieuwe loonslaven te produceren die weer krom moeten gaan liggen... om de zwaar aangetaste pensioenen van mijn generatie op peil te krijgen. Dat is van de heer Elvers, Dat is een van onze vaste reageurders. Meneer Kamp gaat grote gezinnen, minister Kamp gaat grote gezinnen al aanpakken. Hij gaat zich minder kinderbijslag geven. Is dat een oplossing, het ontmoedigen van kinderen krijgen? Paul Gerbrands, ja, het kinderbijslag Ja, het begrip kinderbijslag is natuurlijk uh, achterhaald. Het is van de zotte dat je op welke manier dan ook tegenwoordig nog... Uh, het zou gaan ondersteunen dat mensen kinderen krijgen. Aan de ene kant van de wereld uh, wordt het uh, de mensen afgeraden om kinderen te krijgen. In Afrika en Azië moet het naar beneden strikt... En waarom zouden wij hier dan uh, de kinderbijslag verhogen? Ik wil u er even op wijzen dat uh, vijf jaar geleden in Frankrijk en in Duitsland de kinderbijslag is verdubbeld. Dus uh, alleen omdat men meer arbeidskrachten wil, omdat men meer mensen in het land wil, terwijl tegelijkertijd de Algerijnen zoveel mogelijk buiten de deur gehouden worden. Dan vraag ik me toch af, waar zijn we mee bezig? Ik wil heel even onze luisteraars vertellen wat problemen hebben met onze telefoonlijn. Die werkt op dit moment niet, maar er wordt aan gewerkt. Maar u kunt wel mede naar Premtime met ntr.nl of twitteren naar apenstaatje Premtime Radio 1. En ik heb hier een mailtje van Haps. En Haps zegt, inderdaad, we zijn met te veel. We moeten gewoon twee derde ruimen en dan zijn alle problemen opgelost. Maar, zegt ze ook, twee kleine probleempjes. Hoe doen we het en waar beginnen we? We beginnen met goed onderwijs. Er is decennia lang uh, is dit onderwerp taboe geweest. Je mag beginnen niet we dan al... in Nederland? Uh, je moet altijd bij jezelf beginnen als je de wereld wilt verbeteren. En ik denk wel dat er uiteindelijk... Uh een bevolkingspolitiek gevoerd moet gaan worden over de hele wereld. Want het heeft natuurlijk geen zin om hier in Nederland... naar 10 miljoen mensen terug te gaan. Terwijl er ieder jaar uit uh, bijvoorbeeld uh, Bangladesh uh, miljoenen hier naartoe komen... Nou, om dat tijd te volgen. is. Dat werkt dus ik niet. Ik moet wel even zeggen, uh, ik ben 41... en in die 41 jaar zijn er steeds meer mensen bijgekomen in de wereld. Ze hebben me niet helemaal dwars gezeten. Ik denk dat ik de komende generatie ook nog wel aan kan. Als ze maar wegblijven uit mijn stukje omgeving. Ik denk... Ik zou aan mijn buurman, mijn optimistische buurman willen vragen... als hij beseft dat er ieder jaar netto 80 miljoen mensen bijkomen. Dat is ongeveer de totale bevolking van Duitsland. Wanneer er volgens hem het moment is bereikt... dat je wel moet stoppen met uh, zeggen van... kinderen, laat maar komen en meer geboortes geven. Er komt is... toch ooit een keer een moment waarop je moet zeggen... of het, nou, is het niet bij de 10 miljard, dan is het bij de 20 miljard. Maar er komt een moment... Dat je als verstandig denkend mens moet zeggen: ja, dit kan niet. Marco ik... Visser, verstandig denkend mens, overbevolking is geen probleem. Ja, ik snap dat mensen, lieve luisteraars, mij, mij getikt zullen vinden als ik zeg dat er zo'n grens helemaal niet bestaat. Um... Wat het probleem is, is uh, de sociaal-economische ontwikkeling. Jij als wij... zegt dat die grens niet bestaat, maar nog steeds. Je moet eten verbouwen, je moet drinken hebben en die mensen moeten ook huisvesting hebben. Zoals dus Af... je zo met heel veel mensen, met heel Duitsland elk jaar weer erbij hebt. De afgelopen decennia is dat al vrij goed gegaan. De afgelopen decennia is een enorme bevolkingsgroei geweest, een explosie en het is steeds beter gegaan. Meneer de Jong maakt ook eigenlijk dezelfde fout door te zeggen dat het allemaal zo slecht gaat. Zo slecht gaat het eigenlijk niet met het milieu. Dus als we echt serieus kijken naar niet alleen de bomen die gekapt zijn, maar ook de bomen die, die geplant worden, dan blijkt. Het allemaal, best mee te vallen. De lucht wordt steeds schoner. En hoe rijker een land, hoe schoner het milieu wordt. Wij moeten ervoor zorgen, dat is het grootste probleem, dat armoede wordt opgelost als, er armoede, als de arme landen Mogen groeien en net zo rijk mogen worden als wij. En nog veel rijker, wat mij betreft. Dan gaat het stukken beter met deze wereld. Met het milieu. Met, en dan kunnen we wel 100 miljard mensen. 100 miljard mensen. Aan. Nee, ik ga heel even inbreken. Want onze telefoonlijn doet het weer. U kunt weer met ons bellen met 0800 1121. Doet u dat vooral. En uh, mengt u zich in de discussie. Want het gaat hier heftig aan toe. Ik ben wel benieuwd wat uh, vrouwen hiervan vinden. Uh, overbevolking moet aangepakt worden. En de enige manier daarvoor is om minder. CQ geen kinderen te krijgen. Um, Jelle de Jong, de lucht is schoner, we moeten alleen maar de armoede oplossen. En arme landen moeten ook rijk mogen worden, zegt Marco Visser. Nou, 80 miljoen Duitsers per jaar erbij, dat lijkt me echt uh, geen feest. Indiërs, <laughs> Chinezen, Pakistani. Oh, okay. ja. ja, die moeten ook rijk mogen worden. Die moeten ook iPads willen. Dat zou Apple al fijn vinden. Ja, die uh, ontwikkeling is natuurlijk uh, aan de hand. Hè? Als je alle, alle grond op aarde eerlijk verdeelt... dan kan iedereen 2,1 hectare krijgen. Gemiddeld uh, beslaan we nu 2,7, dus dat is 30 procent te veel. In Nederland hebben we 4,4. In uh, Amerika meer dan 9. In, uh, in India ongeveer 1. Dus die willen ook naar gemiddeld uh, minimaal uh, dubbelen. En dat gebeurt ook. Die economische groei is niet te stoppen. Dus, het gaat zo meteen, gaat de aarde dat niet aankunnen. Hoe gaan we dat oplossen? Ik zeg nog steeds minder kinderen. Ja, ik denk dat minder kinderen absoluut een oplossing is. Uh, ik ben inmiddels gesteriliseerd, maar wel na vier kinderen gekregen te hebben. Dus ik hoop niet dat iedereen mijn voorbeeld volgt. Ik hoop wel dat die kinderen van mij heel verantwoord op gaan groeien. En uh, ik hoop dat eentje de Nobelprijs wint met een uitvinding die alle problemen op gaat lossen. En ik denk dat educatie daarin toch een ongelooflijk belangrijke rol kan spelen. In Nederland, in buitenlanden. We, als we het probleem niet beseffen, dan gaan we ook niet tot die, tot, tot die uh, technologische innovaties komen. Als de urgentie er niet voldoende is, gaan die oplossingen ook niet ontstaan. En mijn gevoel is dat die urgentie nog onvoldoende bestaat. Ik heb hier mij... een paar tweets van uh, Mike van der Sloot... Ik ben het eens met de stelling. Binnenkort hebben we niet genoeg ruimte om voedsel te verbouwen. Eentje van Mario. Het gemiddelde aantal kinderen dat in Afrika wordt geboren bedraagt vijf. En dat in een werelddeel waar zoveel schaarste heerst. Moet daar niet ook wat aan gedaan worden? Marco Visser. Ja... Ik zou graag willen zeggen, ik, ik denk niet dat de urgentie hier zo mist. Ik denk wat mist is een vertrouwen in de menselijke inventiviteit. Mijn kinderen, ik heb er twee, die zie ik trouwens niet als een probleem. Die zie ik vooral als een zegen voor ons leuke gezinnetje. Maar wat ik zo graag zou willen is dat ze he? straks in de schoolboeken niet lezen over dat, we, dat de wereld naar de knoppen gaat. En dat, dat, dat we het allemaal niet gaan redden. Ik hoop dat zij opgroeien in een wereld waarin we vol... vol uh, trots kunnen terugkijken op de enorme vooruitgang die we, ge hebben, die we hebben geboekt in de afgelopen decennia is, is en dat we vertrouwen hebben dat we de problemen die er nog genoeg zijn is ook Is iPad vooruitgang? Is ontbossing vooruitgang? De iPad lijkt me wel vooruitgang. Ik, ik heb niet zo'n ding, maar en de ontbossing? We, we, kun, we kunnen schone producten maken. We, we kunnen alternatieven maar vinden. Maar kunnen we? Dat ben ik wel benieuwd naar Jelle Jong. Kunnen we zoveel schone producten maken voor de hele wereldbevolking? 99 van alle producten die we kopen gooien we binnen een half jaar weer weg. We moeten heel veel produceren om dat vol te houden. Hier durf ik eigenlijk geen reactie op te geven in onze consumptiemaatschappij. We hebben eigenlijk niks nodig. Dat is wat ik je zegt. Nou ja, er moet denken... minder geproduceerd worden. Nou, of spullen maken die waardevol zijn, maar die lang behouden blijven. En uh, dat vraagt toch een omslag in het denken. En die omslag is in mijn beleving aan de hand. He, als je kijkt naar uh, de transitie naar duurzame energie... die ook uh, automakers maken. Wie had gedacht dat de grootste autofabrikant uh, van, uh, van de wereld in Amerika... General Motors in handen zou zijn van de Staten van de vakbond. En dat die nou totaal inzet op kleinere, op kleinere automobielen en op elektrisch vervoer. Dat gebeurt alleen maar als het bewustzijn groeit... dat er nee. echt iets moet veranderen. Dat gebeurt toch alleen maar omdat het bewustzijn groeit... dat de oliereserves opraken en dat het steeds duurder wordt... en dat het, dat het puur commercieel is... Ja, we bereiken uh, de grenzen uh, van de groei in die zin. En er moeten alternatieven komen voor, voor olie. Maar ik deel ook wel een zeker optimisme... dat als we mensen echt willen dat er iets verandert... dat we echt willen dat een andere energievoorziening ontstaat... en als ook uh, breed dat draagvlak voor is... kinderen dat ook beseffen en willen en daarmee opgroeien... dan kunnen we als mensheid heel erg veel. We kunnen als mensheid heel erg veel, Paul Gerbrands. We moeten niet zo pessimistisch zijn. Ja, maar als je nou even bedenkt... dat uh, de zeespiegel op dit moment aan het stijgen is. Laat het, nou ja, cent laat het nou eens 50 centimeter uh, zijn. Hoeveel vruchtbare deltagebieden komen er dan onder water te staan. Waar 50 geen... centimeter in even tijd. Hè? Want nee, nee. Het gaat nu over de komende decennia. Hoeveel vruchtbare grond minder is er dan waarop we ons tarwe kunnen verbouwen. Dan hebben we toch een probleem. In sommige nee. landen, ik zei het al, vechten elkaar nu al het kort uit, vanwege. Hout, vanwege voedsel, vanwege water. Willem-Alexander heeft het is apareerd. survival of the fittest. Precies. En ik denk die... dat het volstrekt onverantwoord is om dit probleem te negeren. Ik vind het nog onverantwoorder om te zeggen... Er kunnen hier, wat mijn buurman zei, best 100 miljard mensen wonen. En dan moeten we misschien maar eens gaan praten over een beperking van het aantal mensen. Ik vind, dit, ik vind dat totaal onverantwoord. Ik heb een bedder. Charlotte, welkom. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik vind het een heel interessant onderwerp. En ik ben van mening dat wij niet met oogkleppen moeten doorleven. Wij zijn verantwoordelijk voor deze aarde, voor elkaar. En dat klinkt allemaal een beetje paternalistisch. Maar het is natuurlijk fantastisch, die technische vooruitgang. Maar wij vervuilen natuurlijk gigantisch. En dat is niet te vergelijken met eeuwen geleden... dat er sowieso minder mensen waren. Maar ook de vervuiling natuurlijk niet zo'n vooruitgang... Kon boeken En mede door de medische vooruitgang blijven de mensen ook langer leven. En zijn mensen die niet in staat zijn om kinderen uh, te verwekken... ook in de gelegenheid gesteld om ze te krijgen. Dus ja, wij moeten nadenken waar we mee bezig zijn. Dank u wel. Ik ga even naar Marco Visser. Ja, gedaan. We moeten nadenken waar we mee bezig zijn. De vervuiling is mede mogelijk gemaakt door de medische vooruitgang. Ook mensen die geen kinderen konden krijgen... kunnen tegenwoordig kinderen krijgen. Het lijkt mij dat de, in, dat de verlengde levensverwachting... van mensen overal in de wereld... dat dat een, een, het beste is wat de mensheid kan overkomen. Het lijkt mij dat het het beste nieuws is. Mensen leven gezonder, we eten beter, we eten meer. Niet alleen in de rijke wereld, maar juist vooral trouwens... in de arme landen waar het zoveel beter is geworden. Ik zou denken dat dat allemaal tekenen zijn... om juist blij en vrolijk te worden... en niet somber over de toekomst. En ik zou zo'n leven een gezond... Leven zou ik juist gunnen aan zoveel meer mensen. En ook in een schoon milieu trouwens. Want daar kunnen we natuurlijk ook nog wat nodig aan doen. Maar ik geloof ook dat wij in rijke landen toch veel beter weten hoe we met afval moeten omgaan. Dan in de arme landen waar het afval een veel groter probleem is uiteindelijk. En waar vervuiling ook een veel groter probleem is. De oplossing daarvoor is niet dat we de economische groei gaan afremmen. Of dat we de bevolkingsgroei gaan afremmen. Maar om ontwikkeling te stimuleren. Dankjewel. Ik wil één laatste reactie van Jelle de Jong. Een korte reactie. 40% van het zoete water is te giftig om te drinken. 80% van de originele bossen zijn verdwenen inmiddels. We ik moeten zeg, wel met elkaar aan de bak. Ik zeg, dat komt omdat er te veel mensen zijn. We komen er niet uit. Een half uur vliegt er doorheen. En ik wil mijn gasten in de bus bedanken. Historicus Paul Gerbrand, Jelle de Jong van het IWN en Marco Visser. Zonder jullie luisteraars zou deze uitzending niet de uitzending zijn. Dus dank voor de mails, de heleboel mails en de tweets. Uh, sorry voor uh, het ongemak met de telefoon. Morgen doen we dat beter. En de mensen achter de schermen ook bedankt. Techniek Wim de Feijter. Redactie Solajma El -Kaldi, Internet Rien Aerts. Productie Hans Twint en Momo Zerou. Onze redactie was Jeroen Schaaproek. Eindredactie Steven Albert. Na het nieuws Deborah Bleckenhorst met de gids. De eerste week, premloze premtime, die zit erop. Ik verheug me op volgende week. Voor nu, hebben we een heel mooi weekend. Tot maandag. En Queen heeft nog wat te zeggen.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 6 plus 109 is 214. <laughs> Voor het kabinet is dat goed. <laughs> Ik heb na gisteren weer het volste vertrouwen in Mark Rutte. Uh, nou, dat is wel heel mooi. Ja of nee, hè? Uh, nee. Het gaat er weinig over de inhoud, maar waar het om gaat is dat er helemaal niks besloten is. Zeg hem maar. Oh, hi. Ik ben het hartstikke eens met jullie stelling. Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling, een gast in de studio. De ministeriële verantwoordelijkheid is de zweepslag van de ambtelijke dienst. En uw mening, die telt. Luister straks van kwart over één tot half twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.